Zes uur. Het NOS-journaal. Jurist Stubenitski. Verwarring over Lot Het Wiegepolder. Strenger toezicht op hedgefondsen. En AIVD waarschuwt voor jihadreizen Nederlandse moslims. Staatssecretaris Bleker heeft goede hoop dat de Europese Commissie... akkoord gaat met zijn jongste plan voor de Het Wiegenpolder. Maar volgens de Commissie is het nog niet zover.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 De AVM gaat in de gaten houden hoe de fondsen en speculanten zich gedragen. De jager zegt dat er veel aan te doen om het huis van de financiële sector te verbouwen. Syrië en de Verenigde Naties hebben een akkoord getekend over de VN-waarnemers... die gaan toezien op het staakt het vuren. In het akkoord is uitgewerkt hoe de eerste dertig waarnemers te werk zullen gaan. Ook de taken en verantwoordelijkheden van de Syrische regering worden erin omschreven. Strijders in Homs hebben de eerste zes waarnemers die al in Syrië zijn gevraagd om zo snel mogelijk een bezoek aan hun stad te brengen. Afgelopen nacht lieten ze via een noodkreet op internet weten dat Homs nog steeds wordt belegerd, ondanks het bestand dat vorige week inging. Tot nu toe zijn de waarnemers om veiligheidsredenen niet in Homs geweest. VN-chef Ban Ki-moon wil dat er uiteindelijk 300 waarnemers actief worden in Syrië. Steeds meer jonge radicale moslims in Nederland gaan op jihadreis, staat in het jaarverslag van de IVD. In landen als Afghanistan, Pakistan of Somalië worden de jihadisten getraind voor de heilige oorlog of doen zij daar mee. Ook slagen de jongeren er steeds beter in om contact te leggen met groepen als Al Qaeda. De IVD wijst op het risico dat de moslims na hun terugkeer in Nederland aanslagen plegen.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 Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van de brand in een psychiatrische instelling Rivierduinen in Oegstgeest vorig jaar maart. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. De instelling voldeed aan alle wettelijke eisen, maar wist niet goed om te gaan met de brand, schrijft de onderzoeksraad voor Veiligheid. Het Centraal Planbureau komt vandaag nog niet met doorrekeningen van bezuinigingsmaatregelen die zijn besproken in het Catshuis. Dat meldde ingewijden in Den Haag. Gisteren leek het erop dat het CPB vandaag met de berekeningen zou komen. Het gaat onder meer over het effect van allerlei maatregelen op de koopkracht. Maar naar verluid lukt dat vandaag niet meer en wordt het morgen. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV praten vanavond weer in het katshuis. Ze praten al sinds begin vorige maand over een bezuinigingspakket om het begrotingstekort terug te dringen. In Nederland en Spanje zijn vijf mannen aangehouden... op verdenking van deelname aan een internationale drugsbende. Ze kochten grote partijen cocaïne in Zuid-Amerika en Afrika... die ze naar West-Europa smokkelden. Bij huiszoekingen in Amsterdam, Almere en Barcelona... zijn computers, mobieltjes en de administratie in beslag genomen. De hoofdverdachte is een Surinamer. Hij werd begin deze maand opgepakt in Barcelona. Wenen geeft een belangrijke weg in de stad een andere naam... omdat de weg is vernoemd naar de vroegere burgemeester Karl Lueger. Historici zien Lueger als de wegbereider van het antisemitisme van de nazi's. Adolf Hitler beriep zich onder andere op de Weense burgemeester in mijn kamp. De weg leidt naar het hoofdgebouw van de universiteit in Wenen... en gaat nog voor de zomer Universiteitsring heten. Over de nieuwe naam is jarenlang gediscussieerd. Het weer, er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind. Het is een graad of 13. Vanavond opklaringen. Morgenochtend volop zon, maar smiddags bewolkt en opnieuw buien. De dagen daarna weinig verandering. ABB Verkeersinformatie. De avondspits verloopt wat drukker dan gebruikelijk inmiddels. De meeste files zijn te vinden bij Utrecht, Den Haag en op de lokale wegen bij Arnhem. Dat is een beetje een erfenis van een ongeluk aan het begin van de spits op de A12. Maar inmiddels gaat het op de A12 wel weer best redelijk. Op de A1 zat een lange file van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Bussum en de afrit Bunschoten, 11 kilometer. En richting Apeldoorn tussen Stroe en de afrit Hoenderloo, 7 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. Een opvallende file op de A27, Almere naar Utrecht... tussen Knappert-Eemnes en Hilversum, 5 kilometer. Naast de dagelijkse drukte op de andere rijbaan, dus naar het noorden. Op de A44, Amsterdam naar Wassenaar, is een ongeluk gebeurd bij Sassenheim. Er staat 5 kilometer file achter. En op de A58, Eindhoven-Tilburg, een vrij lange file... tussen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 Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Acht minuten over zes, goedenavond. Vrouwelijke Belgische ministers gaan uit de kleren voor het goede doel. Ook de vrouw van de Europese president Van Rompuy doet mee. Ze komen alle op een naakt kalender te staan. Zo spreken wij met een van de Vlaamse ministers die meedoen. De minister van Openbare Werken. Eerst wat anders thuis uit Den Haag. De problemen voor staatssecretaris Bleker van Landbouw. Zijn plannen voor het natuurherstel in de Westerschelde krijgen veel kritiek. En vandaag maakte Bleker het zich nog moeilijker... doordat hij in de Kamer meldde dat hij het groene licht had gekregen uit Brussel. Pijnlijk, want per keer in de post kwam het bericht uit Brussel... dat ze helemaal nog niet akkoord zijn met zijn plan. Vanuit Den Haag hoort u redacteur Hans gaan. Staatssecretaris Bleker van Landbouw zit in zwaar weer... Steeds als hij denkt een oplossing te hebben gevonden... voor die beruchte hetwiege polder, komt er weer een nieuw probleem bij. Brussel zit dwars, of Vlaanderen, of de Zeeuwse bevolking... het CDA, de PVV, of minister De Jager van Financiën. In het debat van vandaag kreeg Bleker van de oppositie de wind flink van voren. Maar ook de coalitie was kritisch. Bleker hoopte met de volgende mededeling de angel uit het debat te halen. Tijdens het debat is men van de zijde van de...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 Dit bericht deed even zijn werk, want een akkoord met Brussel... is essentieel voor het slagen van de plannen van Bleker. De sfeer in de Kamer werd rustiger. Tot bleek dat Brussel helemaal geen ja had gezegd tegen die plannen. Sterker nog, het werd officieel ontkend. De Kamer voelde zich op het verkeerde been gezet... en wilde dat briefje van Bleker zien, waaruit hij zojuist had geciteerd. Het bleek geen brief uit Brussel te zijn. Maar aantekeningen uit een telefoongesprek met een Brusselse ambtenaar. Zij bleek er een beetje bedremmeld. Ja, voorzitter. Staatssecretaris. Inderdaad, ik heb iets op een briefje. En dat is mijn eigen briefje. Daar staat op dat Nederland in redelijkheid ervan uit mag gaan... dat de Europese Commissie kan instemmen... als equivalent plan ontpoldering het wiegen. En morgen komt, zo is aangekondigd, de brief. Maar misschien is dat ook wel maandag... Of dinsdag. Maar mij is aangegeven, voorzitter, dat hij dat morgen te verwachten is. That's all. Om aan alle verwarring een einde te maken... besloot de Kamer het debat pas volgende week af te maken. Het wachten is op de brief uit Brussel. En op een reactie van Vlaanderen. Want zonder de medewerking van Vlaanderen... heeft Henk Bleker er weer een probleem bij. Hans Andringa was dat vanuit Den Haag. De kans dat miljoenen werknemers te maken krijgen met een korting op hun pensioen is heel groot. Uit de eerste kwartaalcijfers van de grootste pensioenfondsen blijkt het dekkingspercentage nog altijd veel te laag te zijn. Een verbetering van dat percentage valt ook op korte termijn niet te verwachten. Peter van der Meerschout. Gepensioneerden de met een aanvullend pensioen van het ABP lopen nu al een achterstand op. Henk Brouwer, bestuursvoorzitter van het pensioenfonds ABP. Inmiddels over de afgelopen drie, vier jaar gemeten, zo ruim 8%. procent. Behoorlijk wat? Dat is inderdaad behoorlijk wat. En dat betekent dus voor de gepensioneerden ook ongeveer 8%, 8 koopkrachtverlies. Dat zullen mensen wel merken? Natuurlijk. Vroeg of later merk je dat in je portemonnee. Misschien kijk je er eerst overheen omdat je het bedrag gelijk blijft. Maar de prijsstijging die gaat wel door. Brouwer erkent dat het niet laten meegroeien met de prijsstijgingen... zwaarder in de portemonnee aantikt dan het echt korten op de pensioenen. Het zogenaamde afstempelen. In termen van koopkracht werkt dat harder door dan het zogeheten afstempelen. Bij Zorg en Welzijn, het pensioenfonds voor mensen die in de zorg werken... gaat het al niet veel beter. De komende 15 jaar werkt het fonds aan herstel. Peter Borgdorf van Zorg en Welzijn. En in die 15 jaar zullen mensen 25% van de indexatie niet krijgen. En dat is enorm. Dat doet er echt toe. Want het betekent dat je dus geen compensatie geeft voor de loonontwikkeling... maar daarmee ook voor de koopkracht. Dat gaan mensen gewoon wel merken. Ja, ik bedoel, wij lopen op dit moment bijna 10% achter in indexatie. Dat voel je in je portemonnee. Alleen, het was iets wat je er niet bij kreeg. We hebben nog niet in de situatie bereikt dat wij moeten zeggen... u krijgt minder. Maar goed, ze horen wel bij elkaar. Want minder erbij krijgen is in een tijd van inflatie, al is die niet zo hoog, toch vervelend. Mensen kunnen best iets opvangen en waarschijnlijk omdat het heel geleidelijk gaat, zal, zal iedereen eraan wennen. Maar fijn is het zeker niet. Het is een hele behoorde situatie. Onderzoekers van het Centraal Planbureau geven aan dat de economische malaise natuurlijk een belangrijke factor is in de beslissing van de pensioenfondsen om voorlopig niet te indexeren. Maar er speelt veel meer mee. Onderzoeker Ewijk. De echte reden is eigenlijk dat we gewoon veel langer leven... en dus ook langer moeten sparen en langer moeten werken... om voldoende te hebben voor dat lange leven dat we hebben. Er zit gewoon even niet meer pensioen in de komende tijd? Nou, als we met z'n allen nu besluiten om langer te gaan werken... en het pensioenakkoord, dat, dat uh, maakte al een stapje in die richting... en misschien moeten we die stap eerder maken, dat zou eigenlijk beter zijn... ja, dan, dan, kunnen we, uh, dan gaan we ook weer meer sparen en dan kunnen we ook weer gaan indexeren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 ervaring in het verleden. Maar als je de goede dingen doet, dan gaat het economisch ook weer beter. Straks, Soedan dreigt met de oorlog tegen Zuid-Soedan... als dat land zich niet terugtrekt uit een rijk oliegebied. Verkeersinformatie, René Passet. Met eh, nog 40 files die over zijn van de avondspits Het is nog niet gedaan, maar het wordt wel geleidelijk minder druk. De meeste files staan rond Utrecht, Den Haag en Arnhem. En natuurlijk vallen er een paar op. Zojuist een ongeluk op de A1, Amersfoort-Apeldoorn... tussen Stroe en de afrit Hoenderloo, 7 kilometer. Er is ook zojuist een ongeluk op de A12 gebeurd, Den Haag naar Utrecht. En daarom staat het nu vast tussen Gouda en Bodegraven. Een rood kruis boven de linkerrijstrook En een lange file ten slotte op de A44, Amsterdam naar Wassenaar. Tussen het burgeveen en Warmond... 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Noord- en Zuid-Soedan koersen weer af op een oorlog. Er is zeven jaar geleden een akkoord getekend, een vredesakkoord. En Zuid-Soedan is vorig jaar onafhankelijk geworden. Dat volgde daaruit. Nu wordt er al weken gevochten rond de grens van beide landen. En je ziet dat bedreigingen over en weer gaan. Correspondent Koert Lindeijer. Koert. van wie gaat op dit moment de meeste dreiging uit? In ieder geval heeft uh, de president van Soudaan, president Bashir... ...die heeft de meest agressieve woorden gesproken in de laatste 24 uur. Hij noemde de machthebbers in Zuid-Soudaan insecten. En het regime in Juba in Zuid-Soudaan moet omver worden gegooid. President Bashir die wakkert natuurlijk nationalistische gevoelens aan. Uh, Zuid-Soudaan bezette vorige week opnieuw het olierijke gebied Heklig... In, Soudaan, in het Soudaan van Beshir. En dat doet pijn in uh, Soedan. Soedan is geschrokken van de agressieve houding van uh, Zuid-Soedan... toen ze dat gebied binnenvielen. En het raakt een deel van zijn toch al beperkte oliewinning kwijt... omdat hij 150.000 vaten uh, olie per dag produceert. Dat is de helft van de productie in het uh, noorden. Uh, Beshir kan dus niet veel anders doen dan zich woedend... Tonen ...en te zweren de machthebbers van Zuid-Soedan om ver te werpen. Bezier doet dat mede overigens omdat er radicalen in zijn eigen entourage zitten. Radicalen die eigenlijk altijd tegen die onafhankelijkheid, onafhankelijkheid van Zuid-Soedan waren. En die bereid zijn een grootschalige oorlog te beginnen... ...en zelfs olievelden in het zuiden te bezetten. Ja, vanaf een afstandje heb je altijd het idee, idee dat in het noorden van Soedan de kwaaie pieren zitten. En dat Zuid-Soedan heel onschuldig is. Maar als ik jou zo hoor dat ze het voorzien hebben op olievelden die eigenlijk bij Noord-Soedan uh, horen. Dan is, zijn dat ook niet zulke lievertjes in het zuiden van Soedan. Je hebt het gevoel dat alle de partijen nu op het oorlogspad zijn. Hoewel ze geen van tweeën eigenlijk zich een oorlog kunnen permitteren. Het is heel duidelijk dat Zuid-Soedan zich niet meer zoals vroeger verdedigt tegen aanvallen van Soedan. Het slaat nu terug. Het Zuid-Soedanese leger Zuid bezette Heiklieg... nadat het was aangevallen uh, door Soedan. En het laat nu zien dat het zijn eigen mannetje kan staan... door terug te slaan. Wat wil Zuid-Soedan met die agressie? Ik denk dat er in Zuid-Soedan besloten is... dat de problemen met het noorden, met Soedan... alleen kunnen worden op opgelost door regime change. Hè? Zoals de president Bush ons dat geleerd heeft door het uh, aan de macht brengen van een nieuw regime in Khartoum in uh, Soedan. Beshir moet wijken. En ik denk dat de aanvallen, nu geïnstigeerd door het zuiden, Zuid-Soedan... mede daarmee te maken hebben. Beshir moet weg. Noord en Zuid zijn natuurlijk vorig jaar na dat referendum gescheiden. Koert, uh, als ik jou zo hoor, hebben ze de inboedel niet helemaal goed verdeeld. In ieder geval niet naar beide tevredenheid. Nou ja, het, het gaat natuurlijk om het akkoord van 2005. Toen werd geregeld dat zuid soedan een referendum kon houden en eventueel voor onafhankelijkheid kon uh, stemmen. Maar veel van de problemen blijken toch niet opgelost te zijn uh, door dat akkoord. Er zijn nieuwe oorlogen uitgebroken in wat nu dus Soedan heet, het voormalige Noord-Soedan. Uh, je ziet nu met het oplaaien van de strijd langs de grens tussen Noord en Zuid... zie je ook nieuwe militaire activiteiten in het westelijke Darfur. Je ziet in de Nuba Bergen, dat er hevig wordt gevochten, dat is in het zuiden van het noorden van uh, Soedan. Kortom, je ziet op alle uh, fronten zie je nu strijd uitbreken. En dat is uitermate gevaarlijk voor Bashir. Die kan niet op vier fronten tegelijk vechten. Maar dat is precies wat Zuid-Soedan wil. Allemaal het gevolg van de scheiding tussen Noord- en Zuid-Soedan. Ze slaan nog steeds keihard van zich af. En ze lijken niet voor reden Vatbaar. Dat is het psychologische probleem. Dat is het grootste probleem tussen de twee landen nu. Kort Lindeijer was dat. En zojuist heeft VN-chef Ban Ki-moon gezegd... dat Zuid-Soedaanse inname van het olieveld in het noorden... een illegale daad is. En Ban roept beide landen op het vechten te staken. In België ligt vanaf zaterdag een variant op The Calendar Girls in de winkel. Dan hebben we het over een naaktkalender voor een goed doel. Twaalf Vlaamse topvrouwen zijn erop te bewonderen... onder wie een paar ministers uit België. Een van hen, de Vlaamse minister Hilde Krivitz van openbare werken. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw de minister, u neemt uw baan wel heel letterlijk als openbaar werk. Ja, maar hier gaat het over een kalender voor een kom op tegen kankeractie. Dat is een actie die in Vlaanderen elk jaar heel veel, heel veel geld in het laadje brengt om het onderzoek naar kanker en de acties tegen kanker om die te gaan organiseren. Dus voor mij was het wel een, is het eigenlijk een goede zaak die ik dien door, door mee op die kalender te komen. Een goede, ook logische zaak om daarvoor uit de kleren te gaan? Oh, ik heb uh, er lang over getwijfeld of ik het zou doen. Uh, voor mij waren er wel duidelijke grenzen. Uh, gelet op mijn functie kan ik natuurlijk niet helemaal uh, uit de kleren uh, gaan. Dus het is een heel mooi beeld geworden. Een, beeld, een schouderbeeld, om het zo te zeggen, en een stuk uh, van mijn rug. Dus in die zin is het een uh, heel aanvaardbaar uh, beeld, denk ik. Maar er was ook een, voor mij een tweede reden. Uh, ik heb in de familie, mijn beide ouders, mijn beide schoonouders zijn uh, getroffen door kanker. En uh, die leven nog. Ze zijn allemaal genezen of ze zijn aan het genezen. En uh, ik wilde echt wel een statement uh, doen van uh, laat ons allemaal goed voor ons lichaam zorgen. En laat ons vooral er ook voor zorgen dat uh, mensen die getroffen worden door uh, die ziekte, dat die zo goed mogelijk uh, geholpen worden. En de vrouw van de Europese president, Van Rompuy, die doet ook mee. Hè? Die, die schijnt als eerste te hebben toegezegd ja. mee te werken. Was dat voor u ook een, een reden om mee te doen? Oh, ik heb uh, mij laten leiden door mijn eigen overtuiging. Uh, omdat ik het uh, persoonlijk uiteindelijk na veel weken en wegen uh, heb ik het dan ja gezegd. Maar voor mij is het wel fantastisch dat de vrouw van uh, de Europese president uh, ook uh, op de kalender komt. Ze is ook een hele fiere, zelfstandige vrouw. En ik denk dat ze daarmee ook uh, eenzelfde statement doet. Dat ze ook wil dat het... Uh, ja, die strijd tegen kanker, die is niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland overal uh, vechten mensen tegen uh, die ziekte. Maar uh, dus we moeten er ook blijven in investeren. En ook in het onderzoek. Dus ik vind het uh, prachtig dat zij, uh, dat zij ook uh, mee een beeld van haar heeft laten maken. En u had het net over uw functie. Want vreest u niet dat, hè, ook al gaat u niet helemaal uit de kleren... dat ze in de Kamer straks grapjes over u gaan maken... dat dat, dat een beetje het onderwerp wordt in plaats van waar u mee bezig bent in de politiek? Nee, ik vrees dat helemaal niet. Um, daarvoor zou u eigenlijk de foto moeten zien. Uh, en uh, ook het thema moeten zien. De fotograaf is ook een uh, schitterende persoon. Dus wie daar grapjes over maakt, die uh, neemt, het, uh, neemt de actie ook niet. Uh, oh, serieus. Dus en, ik uh, maak mij daar geen zorgen over. Ik sta 100% achter mijn eigen keuze om dat te doen. En ik zal uh, die keuze uh, ook uh, verdedigen. Ja, niet 100% naakt. Dus toch een serieuze <lacht> ja, vraag. Tot, ja. tot welke maand moeten we wachten voordat we u zien op het toilet of in de keuken? Uh, wel, uh, mijn maand is de maand augustus. En, en uw kinderen, die zijn 19 en 17, wat vinden die ervan? Zij vinden het een prachtige foto. Zij kennen hun moeder, mevrouw de minister Hilde Krevits van Openbare Werken. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Dag. Dan... Het verdwenen elftal, zo heet de expositie die zojuist is geopend in het herinneringscentrum kamp Westerbork. Het staat stil bij een van de vrije tijdsbestedingen van de Joodse gevangenen in het kamp, namelijk voetballen. Een verslag hoort u van Karin Alberts. Dirk Mulder, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Een opmerkelijke expositie, een opmerkelijke foto. Hier zien we mannen aan het voetballen en op de achtergrond de barakken van Westerbork. Hè? Ja, dat is eigenlijk, als je naar zo'n foto kijkt... het is echt een actiefoto in een voetbalwedstrijd... die je ook in de krant van nu even goed kunt zien. Alleen wat je hier aan ziet en dat je denkt van... hé, hey, dit is toch een andere situatie... dat is dat je op de achtergrond niet één, maar zelfs meerdere barakken ziet. Maar het is in Kamp Westerbork genomen... In dit geval in het voorjaar van 1944. Want er kwam ook een echte competitie op gang hier in Westerbork. Ja, er wordt in de, in de loop van 1943 wordt er een initiatief genomen eh, door een eh, oud eh, voetballer uit Oostenrijk. Die dus als vluchteling naar Nederland was gekomen, Ignaz Veldman. En die eh, neemt het initiatief om een competitie. En dat is een competitie eigenlijk tussen verschillende diensten in het kamp. Alleen het probleem van die competitie was natuurlijk wel dat er regelmatig mensen, voetballers... ...werden gedeporteerd. Dus er moesten er weer nieuwe teams worden samengesteld. En aan het eind ervan, dus dan zit je al in 1944... ...dan zie je ook dat dat langzamerhand afloopt. En dan op een gegeven moment in de zomer is, er, is het ook daadwerkelijk afgelopen. Maar er was dus eigenlijk een competitie in dat, het kamp. En het werd toegestaan door de bewakers? Ja, het werd eh, toege, niet alleen toegestaan door de kampcommandant. Kampcommandant Kemmerke, een SS'er. Eh, maar hij stimuleerde dat soort activiteiten. Eh, sportwedstrijden, er werden ook eh, bokswedstrijden... Dammen eh, gebeuren veel. Maar ook hele andere vormen van ontspanning. Amusement bijvoorbeeld. Eh, muziek. Het leven moest zo gewoon mogelijk lijken. Alsof er niks aan de hand was. Dat is de kern eigenlijk van wat hij poogde te doen. van eh, Laat het als een stad op de heide zijn. Het is weliswaar eh, omheind en bewaakt. Maar het leven binnen het kamp moest zo gewoon mogelijk. Zo normaal mogelijk lijken. Waar... Door hij hoopte dat mensen rustig zouden blijven. Want zijn belangrijkste taak was ervoor te zorgen dat iedere keer als het bevel kwam vanuit Berlijn om het transport... ...dat dan ook de mensen daadwerkelijk op transport gingen. Dus het was een verdeel- en heerspolitiek, een systeem van hoop eigenlijk. Van, ja, als je voetbalde dan leek je ook vrijgesteld te zijn. Dus op die manier, ja, is dat ook als een geoliede machine, heeft dat gewerkt. Het herinneringscentrum komt nu met deze expositie en met het boek Het Verdwenen Elftal. Waarom juist nu? Er is een kapstok. Dat zijn de Europese kampioenschappen voetbal deze zomer. He. Die zijn er al vaker geweest natuurlijk. Ja, die zijn er al, eh, al vaker geweest. Maar het bijzondere is dat ze nu natuurlijk in Polen en Oekraïne... Eh, de wedstrijden plaatsvinden. En dan ben je natuurlijk wel in het gebied, zoals Ad van Limp ook bij de opening zei, een schuldig landschap. De Nederlandse elftal zit ook vrij dicht in de buurt van, van Auschwitz. En dat was voor ons ook de reden om te zeggen van hey, dat is dit jaar ook dat wij daar aandacht. In de aanloop daar naartoe. De doodgewone kant van Westerbork. Karin Alberts deed verslag langs de lijn. Dat brengt ons bij het eind van dit Radio 1-journaal van donderdag 19 april. Zodra ik gaat verder, Joost Eertmans met avondspits van WNL. Joost, goedenavond. Goedenavond, Nationale Secretaresse. Dag was het vandaag, is het nog vandaag. En ongeveer twee derde van alle werknemers doet er wel aan mee. Maar ik zeg, lopen we niet een klein beetje achter een commercieel feestje aan... en zit de secretaressie hier zelf nog wel op te wachten op zo'n dag? Een van onze secretaresses vanochtend zei dat ze even bang was dat ze niks zou krijgen... want dan had ze zich zorgen gemaakt. Hè? Zo is het inmiddels, als je niks krijgt moet je zorgen maken. Zo standaard wordt er eigenlijk met bloemen gezwaaid. Ik begrijp dat. Uh, het is voor mij een leuk feest voor winkeliers en bloemisten. Maar het fenomeen Dag mag wat mij betreft snel in de la verdwijnen. We spreken met de winnares van de Dag. Dat is de Turbo Secretaresse Jacqueline van der Looij. Kijk hoe zij er tegenaan kijkt dat ik zeg. De Dag die kan de prullenbak in. 0800 1121 kunt u reageren. Op mijn mening 0800 1121 graag. Ook sectaresses die meeluisteren nu in de auto of achter het uh, fornuis. Uh, je weet het niet. Uh, bel mij op of je het uh, met me eens bent van weg met die dag Of vind, vind je het nog steeds nodig? Dat kan ook. 0800 1121. Of er kan getwitterd worden via hashtag WNL, hashtag Eerdmans, hex, hashtag uh, Dan lees ik de tweets live voor hier vanuit de studio. Tot zometeen over drie minuten na het NOS Journaal.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 Er is verwarring over het lot van de Hedwigepolder. polder. Staatssecretaris Bleker heeft goede hoop dat de Europese Commissie... akkoord gaat met zijn jongste plan voor de polder. Maar volgens de Commissie is het nog niet zover. Bleker zei in de Tweede Kamer dat hij van de kant van Eurocommissaris... Potocnik heeft gehoord dat Nederland morgen een brief krijgt... waarin staat dat de Commissie kan instemmen met het plan. Er komt strenger toezicht op hedgefondsen en beursspeculanten. Minister De Jager van Financiën wil dat ze in de gaten worden gehouden... door de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Hij wil zo meer zicht krijgen op de handel en wandel... van deze snelle jongens en meisjes... zodat hij niet voor verrassingen komt te staan. En posters van het festival Dance Valley... met daarop een portret van premier Rutte... moeten worden verwijderd, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Op de poster staat naast Rutte's foto de tekst... Begrotingstekort, gespreid betalen... Als een verwijzing naar een nieuwe actie van Dance Valley. De RVD zegt dat de premier niet in verband mag worden gebracht met commerciële activiteiten. Rutte was vorige zomer zelf nog als bezoeker op het festival. En dat zijn hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Het is eh, erg wisselvallig. Soms schijnt de zon even, dan valt er een stevige bui. Dat beeld hadden we vandaag, dat beeld hebben we morgen en dat beeld hebben we ook in het weekende. Er zit een nacht tussen vandaag en morgen die eh, een temperatuur oplevert van 3 tot 5 graden als minimum. Het klaart op en het wordt meest droog. Morgenochtend schijnt de zon geregeld. Ook dan is het meest droog. Maar De temperatuur loopt op en dan gaan weer stapelwolken ontstaan. En smiddags valt er weer een enkele stevige bui met kans op hagel en onweer. Het wordt 12 tot 15 graden en er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. In het weekend als gezegd ook wisselvallige condities. Zaterdag nog wel zon en in de loop van de dag buien. Zondag zijn de buien wat actiever. En heeft de zon het wat moeilijker, dan is het ongeveer 11 graden. En na het weekend gaat de temperatuur voorzichtig omhoog... en wordt het ook voorzichtig iets minder wisselvallig. ANWB-verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files worden nu wel korter... maar het was toch best een drukke avondspits vanwege die buien. Vooral rond Utrecht, Den Haag en Arnhem staan nog een paar lange files. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn gebeurt een ongeluk. En daarom tussen Stroe en de afrit Hoenderloo 7 kilometer. Ook opvallend op de A12 Den Haag-Utrecht... tussen Gouda en Bodegraven 6 kilometer file. Dat had ook te maken met een ongeluk. Een kapotte auto op de A15, Gorkum naar Nijmegen. Tussen del en meteren vier kilometer. En op de A15 van Nijmegen... Na Gorkum gebeurde een ongeluk tussen Elst en Knoopend-Vaalburg. Er staat drie kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De sickre dag kan de prullenbak in. Goedenavond, welkom bij Avondspits van WNL tot 7 uur. Ben ik bij u met het nieuws van de dag, een mening en uw reactie. Bel WNL 0800 1121. Als je als secretaresse serieus belang hecht aan de Nationale Secretaressendag, dan is er denk ik wel iets mis. Ik mag hopen dat uit meer dan deze ene derde donderdag in april blijkt... of je baas wel of niet tevreden over je is. Daar heb je als het goed is zo'n dag niet bij nodig. Waarom trouwens de secretaresses wel en alle andere gewone werknemers niet in het zonnetje zetten? Doe even normaal, man. Ik vind het goed dat we complimenten geven op regelmatige basis. Maar doe dat elke week een keer, of desnoods één keer per maand. En of dat nou je secretaresse is of je projectleider, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Doe gewoon je werk goed, dan volg de waardering vanzelf. Bel 81121. Heel veel tweets komen er binnen. Ik had ook niet gedacht dat het onderwerp zo zou leven, uh, moet ik u eerlijk bekennen. Maar er komt heel veel binnen. Secretaressendag kan de prullenbak in. Zometeen dus Jacqueline van der Looij. Zij win is winnares van de secretaresse. De laatste dag. Zij gaan natuurlijk bevestigen dat het een heel belangrijke dag is. Maar ik zeg: jongens, wat een onzin. Je kunt wel alle dagen in het leven roepen. Probeer gewoon mensen complimenten te geven. Als het, als het moment daar is. Daar is zo'n dag toch niet voor nodig. Het is gewoon een commercieel feestje. De eerste beller is Nick en hij komt uit Utrecht. Goedenavond Nick. Hallo. Hey, ik ben Nick van Hallo. Oftewel, ik weet niet hè, onder de chauffeurs uh, mijn bijnaam. Is dat je bijnaam? Hey, ik... Ja. Ja, ik weet niet. Hey, ik vind dat het wel leuk is voor die meisjes. Dus voor mij mag het wel blijven. Moet blijven, ja. Je... Ja, natuurlijk. En ik vind dat ik voor jou ook best wel een dag mag komen. Nationale Presentatordag en voor mij Nationale Vrachtwagenchauffeurdag. Oh, je bent... Ja. Tu tu, dat ben je zelf. Je bent de Vrachtwagenchauffeurdag. Ja. Dat wil je graag. Ja, ja. Dat... Het is toch leuk voor de mensen dat je even een keer een verie reet krijgt. Drie keer toeteren? Ja, drie keer toeteren als jij voorbij komt. Ja, je bent goed bezig. Nick? Nee, maar ik vind het wel leuk, mensen. je is toch een waardering voor wat je het hele jaar doet, toch? Of niet? Nou, ik zou ook zeggen, daar moet je overal dagen voor hebben, maar niet alleen voor de sekteresses. Ja, maar voor iedereen die is hier een dag, die in dagje. Oké. En goed voor de economie natuurlijk. Hè? Nou, dat, dat, dat, daar heb je gelijk in. Dankjewel, Nick. En succes Adelie, met de Vraag Dag. Uh, even kijken, Hans Gorter, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. goedenavond. Zeg het maar, Hans. Ik wou even zeggen, ja, ik wou even zeggen dat ik het er eigenlijk wel mee eens ben. Uh, want, niet dat ik het uh, de secretesses uh, niet gun. Nee. Maar ik vind eigenlijk, ja, als je niet met een bloemetje aan komt zetten... Dan heb je geblunderd, zo is het eigenlijk. Want het hoort zo dat je een bloemetje brengt. Ja. Maar de, de, de echte spontaniteit die is er natuurlijk niet. Precies. Ja, dus ik vind, het, ik vind het eigenlijk veel leuker om ja, een bloemetje mee te nemen... Uh, als, het, als het niet verwacht wordt. Op een onverwacht moment, ja. Want je hebt toch ook geen echtgenotensdag... dat je elke jaar één dag je echtgenoten een, een bloemetje moet geven... om eens wat te noemen. Nee. nee. En dan zou ik ook zeggen, van, nou, dan zou ik het dan zeker niet doen nee. als het moet. Ik zou het dan toch liever doen... Uh... Als blijkt ja, van waardering, gewoon echt vanuit jezelf. Helder geluid. En dat vind ik dus met ja. En de, de secretaresse ook zo. Oké okay Hans, bedankt voor het inbellen. 0800 11 21, doet u mee. Secretaressendag kan de prullenbak in, wat mij betreft. Aan de lijn, de winnares van de secretaressendag, Jacqueline van der Looy. Goedenavond, Jacqueline. Goedenavond. Ja, gefeliciteerd. Ik weet niet wanneer je hem gewonnen hebt, maar dat is recent gebeurd. Ja, twee uur geleden. Twee uur geleden? Oh, sorry. Ik zit hier nog ik... helemaal in de euforie uh, nou. met een glimlach van oor tot oor. Fantastisch, je is echt vandaag uitgereikt. Ja. En ja. Waar, waar heb jij me aan te danken, denk je zelf? Ik heb hem te danken aan... Uh, ja, ja. Momentje. Ja hoor. <laughs> ik, heb hem, ik heb hem te danken aan, uh, aan mijn bazen. Ja. Die mij uh, genomineerd hebben en die met die nominatie een ontzettende waardering hebben laten blijken uh, voor mijn werk. Wat leuk. En en je sprong, er boven, ja, je sprong er bovenuit wat betreft de andere kandidaten? Um, ja, de jury die, uh, die vindt dat ik een hele goede ambassadrice voor het secre secretaressevak uh, ben. Uh, omdat ik al heel lang secretaresse ben en ook echt een passie heb voor het secretaressevak. En uh, dat, ik, dat ik uitstraal. Ja, maar jij zou... Nou ben je een hele goede secretaresse, Maar jij zou, je vindt toch ook onzin als je alleen maar op één dag gewaardeerd wordt? Je wilt er eigenlijk dan ook vaker horen dan alleen vandaag. Jos, Jacqueline, en, en. wat doe jij het goed? En, en. Oké. Okay. En, en. Inderdaad, je moet gewoon... Ja, mensen moeten uh, ongeacht welke functie elkaar uh, uh, waarderen... en respect hebben voor elkaar. En dat uh, ik uitspreken. Maar ja, één dag per jaar uh, het vak... Uh, in dit geval het vak secretaresse onder de aandacht brengen... ja, dat vind ik, uh, vind ik wel een hele goede. Dat vind jij goed. En vind je niet dat anderen dan gediscrimineerd worden? Namelijk de projectleiders, de, de weet ik veel, de de voorlichters, uh, noem het, noem het, noem het, nou, noem het. maar op. Ik, ik zou zeggen, start een campagne en ga daar ook een dag voor in, uh, in de roepen. Oké, okay, dat wat is... Wat let je. Wat let je. Nou, we gaan er eens over nadenken. Dank, dankjewel, ja. Jacqueline. En ik hoor dat je nog op de receptie staat, volgens mij, van jouw uh, overwinning. Ja. Dus heel veel ja. plezier daarmee. En, uh, en zet hem op voor het komende jaar, hè? Dank je wel. Oké, okay, dag Jacqueline van Looy, Winnares dus van de Secretaressendag mensen. En zij is er heel blij mee en vindt het dus noodzakelijk ook dat die bestaat. Ik zeg, nee, het, er zijn grenzen in het land... en dit is, dit is zo eentje waar die getrokken moet worden. Secretaressendag, die kan wat mij betreft de prullenbak in. Er wordt dus getwitterd nogal. Marielle van der Lee zegt, secretaresses zijn hard nodig. Waarom zou je ons ons, zegt ze ook, niet in het zonnetje mogen zetten. Ik zeg, doe dat dan vaker dan één dag. Meisner twittert, onzin afschaffen die handel. Alleen maar commerciële belangen. Niets voor de secretaressen. Uh, Henry Blauw zegt, zo kun je overal wel een dag van maken. Nationale telefoonverkoperdag. Gewoon onzin dus. Uh, Martijn Jonk, er is zoveel om over te praten. Dus waarom moet het in godsnaam over secretaressendag gaan? Waarom? Ja, dat vroeg ik me ook af. Maar als je kijkt naar de reacties, dan leeft het nogal. Suislief uh, zegt, Eerdmans secretaressendag vervangen met een vrije dag voor alle werknemers. Op 1 mei bijvoorbeeld. En er wat Prins zegt, mee eens, moeder- en vaderdag is meer dan genoeg. We kunnen overal wel een dag van maken. 0800 1121, luisteraars, sectaressendag kan de prullenbak in. Meneer Harry de Groot belt in uit Maastricht. Ja, hallo, goede uh, avond. Harry, ja, hallo. Ik, uh, ja, hoi. ik uh, ben het ook uh, eens met de stelling. Het kan in, in principe gewoon de prullenbak in, want het is gewoon weer namelijk een van die, van die commerciële dingen die, ja, die gewoon weer in het leven worden geroepen. Ja. Onzin zeg je, want of is het een beetje de kift? Want je denkt: Ik zou ook wel een dag willen? Nee, dat is het niet precies. Maar kijk, ik vind gewoon, uh, het gewoon: het moet wat, wat, wat de vorige spreker of die daarvoor zei, het moet gewoon een beetje spontaan zijn en niet opgedwongen worden. Ja. Oké, okay, Harry, bedankt. Ja, oké. Okay, Hallo. Dag. Dag. Uh, Robert zegt: uh, dat vind ik een leuke. Uh, misschien kunnen we het combineren met Rokjesdag. Dat scheelt weer een dag. Ja, we moeten dingen misschien gaan combineren. Met Vaderdag, Rokjesdag, alles bij elkaar. Uh, zou ook een idee zijn. Maar de commercie die, die, die is in ieder geval uh, blij mee. Dat merk ik ook uit de cijfers. Overigens vond ik opvallend om te lezen vandaag dat er heel veel. Secretaresses een hele lage verwachting hebben van dag. Uh, heeft u dat ook? Bent u secretaresse en zegt... ja, ik verwacht ook helemaal niks van elk jaar... behalve dat, dat bloemetje? Dan moet u bellen. 0800 1121. Zo meteen praten we met uh, Joyce Steenveld. Maar eerst nog eens even de twitters. Robert Versteeg zegt misschien... oh, die hadden we gehad met het Rokjesdag. Hans Willemsen zegt... voor mijn secretaresse is het iedere dag Secretaressendag. Kijk, dat zijn de betere bazen. En Lola zegt... Joost, ik heb geen secretaresse, maar wel een financieel directeur. En zij vindt een bosje bloemen best wel leuk. Um, Anke Aydan uit Stensel. Ja, dag, goeie avond. Hallo. Um, ik ben het eens met de stelling. Een secretaresse -dag kwam kan wat mij betreft de prullenbak in, want ik denk dat het woord secretaresse een beetje achterhaald is. Uh, ik heb uh, te maken met PA's of uh, office managers en uh, ja, ik durf bijna niet iemand meer secretaresse te noemen. Ik denk N dat de term gewoon... Uh, Zouden de dames zich ervoor schamen? En misschien ook heren? Ik weet dat er nog heren als secretaresse fungeren. Oh, ik was heel blij net iemand te horen die zei, joh, ik ben echt uh, trots op mijn vak. En ja, uh, secretaresse is ook ja. echt serieus, denk ik. Maar de titels gaan uh, ja, zo snel en uh, ik kan het niet meer volgen, eerlijk gezegd. Het is een hele mooie naam, eigenlijk vind ik secretaresse Maar dat zou, dat zou jij, misschien, je zou de naam willen veranderen. Overigens is dat in Amerika gebeurd, hè? daar heet het nu Administrative Professionals Day. Oh, bijvoorbeeld, ja. Oei. ja nou. is manager, dus ja, ja, ja. als we de managersdag gaan instellen, dan denk ik dat halve land uh, aan de borrel is. Uh, maar goed, dat, uh, dat terzijde. Dank je Anke voor het bellen. Uh, Gordon de jongen. Ja, Gordon, goedenavond. Vertel. Uh, ik ben het uh, niet eens met de stelling. Een secretaresse is de smeerolie van een afdeling of een project. En af en toe mag je zo'n lieve dame of man een klop op de schouder geven. Ja, en waarom moet dat één keer per jaar? Nou, je doet er wel meer. Ze doet mee met het gebak als iemand jarig is. Ze krijgt met Sinterklaas een cadeautje. Met de kerst vaak ook wat. Dus het is gewoon iets extra's. Ja, gewoon een extraatje. Precies op die dag zeg je dat moet. Dat moet. En heb je, heb, je zelf, heb je er zelf aandacht aan besteed, Gordon, vandaag? Helaas. Stukken op een andere plek dan waar ik zit. Dus ze heeft ja. ons verteld dat ze een bloemetje heeft gekregen, ons allemaal. Zat ze aan de andere kant van de oceaan of zo? Nou, ik zat. Uh in Rotterdam en zij zit in Velop. Oké, okay, dat was niet okay. zo makkelijk om een bloemetje, maar je kunt altijd een bloemetje laten bezorgen natuurlijk. Dat hebben we ook gedaan. Ook oh, dat bedoel je. Dank Gordon ja. voor het inbellen. 0800 1121 kan de prullenbak in wat mij betreft. Martijn Jong zegt morgenavond spits de roze tulpen op tafel zijn lelijk. Dilemma, waarom Secretaressedag? Je krijgt een bos bloemen en de dag erna kun je gaan. Nee, dan liever niks geven. Zeker niet in deze tijd. Jacco en Sandra Secretaressedag moet blijven. Mooie kans om mensen te waarderen en goed voor mijn bloemenhandel. Kijk, het is ook een commercieel feestje natuurlijk. En laten we ons daar nou zo gek door maken. Ik zou zeggen, doe het niet. Geef nou elke dag of elke week een complimentje aan degene die dat verdient. En dan heb je een reëel compliment uitgedeeld in plaats van het verplichte bloemetje op onze secretaresse dag. Jongens, dat hebben we dat hebben met elkaar toch niet nodig. Maartje van Zitteren. Ja, hoi. Hallo, vertel. Hoi. Ja, nou goed, ik ben het eigenlijk wel eens met wat je net zegt. Ik denk dat we over het algemeen eens wat meer waardering naar elkaar uh, moeten hebben. En ja, heb je daar een speciale dag voor nodig? Ik weet het niet. Ik denk dat je dat eigenlijk meer het hele jaar door zou, uh, zou moeten ja, doen. Ja, precies. En wat vind je van de term sectarisse dag? Is dat nog up-to-date? Nou ja, je hoort wat, uh, wat, wat de mevrouw voor mij of in ieder geval... Uh, uh, Eerdere gesprekken ook al zei, ze geven er allerlei termen aan. Maar ja, goed, uiteindelijk maakt het niet uit hoe het heet. Uh, als je je werk maar doet, denk ik dan. Ja, iemand suggereert nu administratief medewerkersdag. Dat is een leuke. Uh, maar dat klinkt, ja. ook, dat klinkt ook niet eigenlijk, hè? Nou ja, dat, dat zeg ik. Je kunt er van alles, uh, je kunt er allerlei namen aan geven, maar ja. Nee, we moet, moeten het gewoon... Maar goed, jij zegt, uh, je, moet het, je moet het vaker doen dan alleen die dag, uh, Maartje. Bedankt hè, voor, het, ja. voor het inbellen, merci. Het is overigens ook de dag van de Duitse taal vandaag. Zo, zo stikken we inderdaad ook van de dagen. En de dag zegt iemand nu tegen pesten. Wie nog meer dagen kan verzinnen die er vandaag worden georganiseerd. Het lijkt wel of het elke dag vier keer een bepaalde dag is. Misschien moeten daar zijn stelling aan wijden. Harm Korten zegt, eens tezamen met Valentijnsdag, vader en moederdag, kerst en alle andere consumptiedagen. En Detlef twittert, wat is het toppunt van vandaag? Je ziet de in het Duits wegpesten. Dan gooit hij inderdaad alles bij elkaar. En dat, uh, dat doet hij dat doet hij. Uh, 0811-21, het, uh, het fenomeen, ziektarestendag, dat kan de prullenbak in. Als het goed, is heb ik Joyce Steenveld nu aan de lijn. Goedenavond, Joyce. Goedenavond, met Joyce Steenveld. Joyce, je hallo. hallo. Je bent algemeen directeur van de Schroefersgroep, De opleiding, natuurlijk, uh, voor, voor secretaresses zoals we hem kennen. Um, nou, ja. wat, wat ik al zei, in de VS heeft men het, uh, de Secretary Day omgedoopt tot Ad Administrative Professionals Day. Uh, vind jij ja. dat wij ook van de term Secretarestendag af moeten? Nee, dat vind ik uiteraard niet. Ik vind trouwens die term in Amerika met, het met de toevoeging professional een hele goede toevoeging. Alleen het vak is dermate in, uh, in ontwikkeling, uh, dus dat dat heel erg goed, uh, goed kan. Het, de functie wordt ook steeds beter gewaardeerd. Maar dat die, dat die dag afgeschaft moet worden, dat vinden we uiteraard uh, niet. Nee. Het is een beetje als een trouwdag. Die 364 andere dagen zijn natuurlijk eigenlijk cruciaal... Maar omdat die ene dag met elkaar even te vieren en er even bij stil te staan, daar is die dag ooit voor bedoeld geweest. Ja, nou, maar nou zeker. Ik, ik hoorde ik dus een sectaresse vanochtend zeggen van ja, ik had nog niks gekregen en dan maak ik me zorgen. Dus op het moment dat iemand een bloemetje krijgt is het gewoon van oké, okay, dat is normaal, een normale dag. Als je op dag geen bloemetje krijgt, dan, is het, dan, voel je, dan denk je dat je dat je werk niet goed doet. Dat is toch ook niet helemaal het idee erachter achter dag? Nee, ik denk dat, dat dat zeker niet de bedoeling is. dat als je niks krijgt, eh, dat je je dan niet, niet gewaardeerd voelt. Het is alleen eh, ooit bedoeld geweest dat de secretaresse in het verleden... in Nederland en ook in Amerika... Eh, eigenlijk altijd het licht uit eh, doet, nog steeds overigens. Alleen ze wordt gewoon te vaak vergeten op haar verjaardag. Maar ook bijvoorbeeld als je kijkt naar opleidingen... dan krijgt, eh, krijgen heel veel werknemers in een bedrijf een opleiding. Alleen de secretaresse die, eh, die komt vast... Uh, vaak pas op het laatste aan de beurt. Ja. En daardoor hebben we ooit de, de dag naar Nederland gehaald. Maar ik vind, om die waardering ja, en die erkenning te geven. Dat vind ik op zich een goede ontwikkeling. Ik ben het ook met je eens, ze werken zich heel vaak uit de naad, natuurlijk, de slechte niet te nagesproken. Maar je kunt ook zeggen, ze staan, ze staan al in het, in, het, in het centrum van de belangstelling. Want iedereen die begint bij een secretaresse en eindigt bij een secretaresse. Het is, het is eigenlijk de, de <laughs> ja, begrijp me dit niet verkeerd op dit punt. Maar, <laughs> het, <laughs> maar het is wel echt, het is een scharnierpunt in de organisatie natuurlijk. Nou, dat zeg je heel goed. Het is inderdaad de speel, speel van de organisatie. En, en daarmee uh, heb je denk ik ook het antwoord gegeven. Daarom juist van belang omdat zoveel mensen in de organisatie van haar uh, werkzaamheden en haar aandacht en haar diensten gebruik maken... Juist zo belangrijk om er even bij stil te staan. Die ene dag uh, per, per jaar. Het nou, lijkt me niet te veel moeite. Niet te veel moeite. Je bent het duidelijk niet mee me eens. Blijf, blijf aan de lijn als je wilt, Joyce. Uh, Joyce, uh, Joyce ja. Steenveld dus van de, van de schroevensgroep. Want we gaan luisteren naar bellers. We zien ook tweets binnenkomen. Robert Versteeg, die twittert normaal eens met de stelling. Maar in deze tijd alles doen om het geld te laten rollen. Ja, dat is ook een aandachtspunt natuurlijk. Dus nu werkt het natuurlijk in het voordeel van vele bloemisten... en andere winkeliers. Uh, en winkeliers omdat je denkt, daar, komt, uh, daar gaat het, uh, daar gaat het uh, geld naartoe. Dilemma twittert. Er is ook een... Lichamelijk gehen Is er ook een lichamelijk de dag? Zo ja, dan krijg je geen beloning of een dagje gratis zorg. Wij krijgen ook geen uh, beloning. Uh, even kijken, op lijn 3. Oh, Robert Versteeg. Die moet nog een keertje bellen, want uh, ik wilde je net, uh, net erbij halen. Ed Willenaar uit Emmen. Ja, goedenavond. Joost, ja. goedenavond. Ja, ik ben ja. het oneens met de stelling. Ik vind dat uh, cigarette's alle lof verdienen. Zeker bij mijn kantoor. Ik vind het geweldig. Ja. Daar maken wij bij en ik, ik kan niet zonder uh, een cigarette's. Maar nou, zeg, nou begrijp me niet verkeerd, hè. Ik, ik, ben, ik, ik, zeg, ik heb ook grote waardering voor het, voor het vak van z'n en, en het werk wat ze doen. Maar waarom op één dag alles concentreren, dat verliest toch zijn kracht? Helemaal niet. Dat vind ik juist... Dat was voor keer in het dag komen. Dat vind ik helemaal niet erg. Prima. Maar het moet toch veel vaker gebeuren, bedoel ik, dan alleen die ene derde, derde donderdag in april? Nou ja, we doen het één keer. Dus, ik zit toevallig nou net op de Week van Ondernemen. En dat doen ze ook één keer in, in, in, in het jaar. Dus uh, ja. ik vind het niet erg. Uh, Oké, okay. Ed, bedankt voor het bellen. 0811. Ja. Eh, dank je. 0811.21, secretaressendag, kan, kan de prullenbak in. Uh, meneer Harmen Sloots. Ja, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Vertelt ja, ik u? Het, uh, met, ik ben het met jouw stelling eens. Uh, ik vind uh, sowieso dat eigenlijk. Ja, er zijn zoveel werknemers die op een eigen manier gewoon uh, onmisbaar zijn. En uh, ook representatief voor het bedrijf waar ze in werken. Dus het, ja, maar die, die, die, daar hoor je ook nooit iets voor van, uh, van uh, zeg maar. Nee, dus u vindt het on ondergewaardeerd vak het vak van secretaressen? Nou nee, ik vind juist uh, dat, het, dat het niet uh, op secretaresses, maar gewoon op de werknemer uh, in het algemeen uh, gespitst zou moeten worden dan. Ja? Want uh, ik bedoel, ja, natuurlijk, secretaresses leveren goed werk. Ja. Maar ik, ik werk ook 60 uur uh, als vrachtwagenchauffeur in de bloemen en planten, zodat die secretaresse een leuk plantje op de toonbank kan zetten, weet je wel. Ja, maar, da maar daar hoor je nooit iets over. Kijk, en, in, het, in het buitenland heb je de, de dag van de arbeid. En dan is iedereen gewoon lekker een dagje vrij. Maar ja, dat doen we hier in Nederland niet, want dat kost geld. Ja, misschien moeten we de dag van, van de... Ja. Dus, dus, dus, dus de, dan maar de secretaressendag, want daar varen inderdaad we weer allerlei ondernemingen wel bij. En dan wordt er weer geld aan verdiend, weet je wel. Ja. Dus uh, nee, maar ik vind het allemaal onzin eigenlijk. Je vindt onzin, zouden we een dag van de miskende werknemer moeten introduceren? Nou, dat doe ik voor mij ook niet. Maar ik bedoel gewoon, ik net wat ik zeg, ik bedoel, iedere werknemer is, is op zijn eigen manier in principe onmisbaar voor een bedrijf, voor, voor het vak waar je in zit. Mm -hmm. Dus, dus waarom specifiek uh, de, de secretaresse ja. in een zonnetje zetten? Ik bedoel, ik denk dat hij ook vaker een complimentje krijgt dan ik trouwens. Van, hé, uh, hey, wat zit je aan? Of wat heb je leuke bloemen? Ja, dat doe ik ook of, altijd aan mee. Ik ga, ja, Precies, ik ga ook vaak op dat soort dingen. Ik geef vaak een complimentje over. denk ik toch dat ook het uiterlijke. De, van, je ziet er leuk uit. Maar dat moet denk ik ook uh, gewoon kunnen. Maar daar, daar ben ik het met je eens, Harman. Bedankt voor het bellen. Um, Secteressendag, dat kan de prullenbak in, zeg ik. Uh, Barry de Wit, uh, niet alleen de secretaresse... maar ook de andere medewerkers zijn onmisbaar. Anders zouden ze op straat staan... Uh, Edward Hashtag WNL, bloemist een dag, bloemist een bloemetje geven. Dat is inderdaad don't get high on your own supply, zeggen wij altijd. Um, eens even kijken, Joyce, uh, jij luistert nog mee. Um, ja, de dames als secretarissen krijgen heel veel complimentjes. Uh, wordt ook gesteld door, door bellers. Ja, dat uh, gelukkig maar. En uh, wat me opvalt is dat iedereen het over dat bloemetje, bloemetje heeft. Ja. Um, maar dat is natuurlijk een beetje achterhaald, want eh, in deze tijd kan je natuurlijk ook een goed boek geven. En nog beter, geef je secretaresse een goede opleiding. Want mm. daar is iedereen bij gebaard, daar is zij bij gebaard, maar daar zijn ook directieteams en teams bij gebaard. Ik weet niet of ze dan vrolijker thuis komen, hoor, bij, bij, bij hun echtgenoten. Ze zeggen, ik heb, ik heb een, een opleiding gekregen. Nou, daar durf ik echt wel een, een, een doosje wijn op te zetten. Kijk, daar word ik wel weer vrolijk van, Joyce. <lacht> ja. dat, vind, dat vind ik nou eens leuk op de secretarissendag, dat, dat Joost een, een, een doosje wijn krijgt. Hé, hey Joyce, het is wel zo, er wordt, heel, er wordt gesproken over een hele lage verwachtingsgraad... Hè, bij de secretarissendag op zo'n dag als dit. Van, nou, het zal toch wel tegenvallen, of ik, ze vergeten me. Of, is dat, even klaar, hoe verklaar je dat? Nou, kijk, het is, de is er niet voor niets. En uh, de oorsprong... Het komt inderdaad een beetje voort uit de, uit de, uit de miskenning. Hè? Dat, uh, dat, dat is correct. En dat is ook wat ik, wat ik net al zei. In het ja. verleden was het zo dat de secretaresse gewoon vaak wordt vergeten. Ja. Vroeger moest ze vaak haar eigen bloemetje nog bestellen op deze bijzondere dag. Nou, en door alle ja. aandacht die er de afgelopen jaren is gegeven, door de verkiezing ook van de secretaresse van het jaar, zie je dat deze dag steeds beter beleefd wordt, ja. en ingezet wordt door bazen. Ja. En dat is dus de ontwikkeling die er plaatsvindt. Ja. Dus ik denk dat dat er goed is. Een goed, een goed teken is. dat is overigens wel het toppend, inderdaad. Als je als baas gewoon je sectoresse vraagt om een bloemetje voor zichzelf te bestellen, dat, is, dat zou wel inderdaad een, dat was, ja. een duidelijk signaal zijn. Oké, okay, ja, dank je. Ja. ja. Maar, mag ik nog één ding zeggen? Ze nog één ding snel als je wilt. Ja. Ja, dat ze zeggen dat het voor de commercie dat alleen maar commercie is, maar in deze tijden van de economische crisis is dat ook nog eens een keer mooi. Dat het ook nog een keer de economie bevordert in de bloemen ja. en de planten en in de boeken en in is, de opleiding. Is genoemd ook en ik denk dat je dat punt terecht onderstreept. Dankjewel Joyce Steenveld van de Schroefersgroep Groep. Zeer bedankt voor je bijdrage. Eh, Laura Timmerman is zelf secretaresse. Goedenavond. Goedenavond. Laura. Uh, ik uh, ben het uh, niet eens met de stelling dat, uh, dat de secretaresse nog de wat in moet. Uh, ik ben uh, nu net onderweg uh, vanuit mijn werk met een uh, enorme mooie bosbloemen. En uh, ik waardeer dat altijd heel erg als ik dat krijg. Ja, op, speciaal op deze dag, dan weet je, in ochtends al als je wakker wordt, ik krijg een bosbloemen. Dat, dat vind jij dan leuk? Ja, dat vind ik zeker leuk. Uh, het is niet uh, zozeer dat het om de dag gaat. Maar gewoon om de waardering die je krijgt. En als je alleen de waardering krijgt op deze dag... is het niet goed. Dat is ook niet het geval. Nee, precies. Want het is toch een beetje een moedje. Je weet gewoon, je krijgt die bosbloemen, Die baas wordt wakker en denkt, ik moet een Bosbloemen kopen. Het heeft weinig met spontaniteit te maken. Ja, daar valt ook te wisten, inderdaad... dat het spontaan is. Maar ik vind het ook gewoon... Het vaksecretaris is zeker geen standaard vak. Nee. Bord voor je manager en is ook. Dus alles wat je kunnen zeggen. En ja, dat is wel even iets anders dan een uh, functie als stackkoper, waar je ook zeker je best doet. Maar wat wel uh, anders is dan het te resten. Oké, okay, Laura, we horen wat minder goed nu door de Hands maar dank voor je belletje en succes uh, met. Uh Volgend jaar of je weer een, een bos bloemen verdient, Jacqueline ten Kleij, die twittert mee eens, uh, de complimenten zijn ook niet functieafhankelijk. En Gerben Welling, die zegt, secretarissedag heet bij ons dag van de ondersteuning. Kijk, ze komen er weer nieuwe dagen bij. Uh, goedenavond, Bart Lammers. Dag meneer, goedenavond. Uh, ik, ik ben het met de stelling eens. Ik werk bij een, uh, een verzekeringsmaatschappij in het noorden van het land. En mijn werkgever is bijzonder attent voor al zijn werknemers... Met Pasen, met, met verjaardagen, met oud en nieuw. En je trekt iedereen, uh, die heeft, iedereen krijgt hetzelfde. Iedereen krijgt altijd dezelfde de pluim uitgeleid. Ja. Ja. De en uh, ik denk dat dat heel erg goed werkt. En de mensen zijn dan ook erg uh, bereid om uh, heel hard te werken voor diezelfde werkgever. Ja, en heb je de indruk dat mensen er beter door gaan presteren? Uh, die gaan er niet alleen er beter door presteren, maar die lopen ook een stap harder. Dus het werkt aan twee kanten. Je krijgt en je krijgt, je krijgt het hoeft niet altijd een, een, een, een zeg maar, een, een groente te hebben in je inkomen. Maar het gaat ook een stukje om, uh, zeg maar, de attentheid van een werkgever. En die vind ik dat die, die over, de hele, over de hele linie, aan iedereen, zou die dat moeten geven. En dat geld, geldt voor iedereen eigenlijk. Dus eigenlijk een werknemersdag, min of meer? Een ja, maar dat hoeft een speciale, een speciale dag te zijn. Nee, je dus zelfs. Met bepaalde, met, met bepaalde, met, bij bepaalde evenementen of zo. Of, uh, ja, ja, ja. Ik bedoel, eigenlijk meer een werknemerspluim. Meer dan een werknemersdag inderdaad, hè? Ja, gewoon voor ja. iedereen natuurlijk En een, een secretaresse natuurlijk, die is ook wel belangrijk. Maar iedereen is belangrijk binnen de organisatie. Ja, nou, dat, dat, dat, dat zeg je ook goed. Ja, net werd duidelijk aangegeven door, door de secretaresses... Dat, dat zij wel een hele bepaalde speelfunctie hebben... en ook misschien een beetje ondersneeuwd zijn in het verleden. Waar het om gaat, is vaak dat uh, bij, uh, bij bedrijven... een manager die, die geeft alle sorry, geeft die aan een secretaresse... zoek hem maar lekker uit. Ja. En dat is gewoon iets wat, wat, wat goed is. Maar oh. tegenwoordig is dat, gaat het toch wel wat anders, denk ik. Is ook zo. Bert Lammers uit Tilburg sluit avondspits af voor deze mooie avond. Met het zonnetje hier op de studio. Uh, ook goed om te zien. Secretarissedag is nog niet verloren, denk ik, ondanks mijn ja, pogingen daartoe. Eh, er wordt nog veel getwitterd, kan ik u zeggen. Ga naar kijken op hashtag Secretarissedag, hashtag Eerdmans, hashtag WNL. De Nationale Secretarissedag. Er wordt toch flink over gesproken, moet ik zeggen. Zeker op Twitter. Straks gaat Kunststof hier verder. Daarin acteur Tim Haars te gast. Morgen weer een nieuwe avondspits op Radio 1. En morgenochtend om 7 uur, vandaag de vrijdag. Met Merel Westrek en Eva Jinek. Tot morgen. Het wordt vanzelf weer zaterdagmiddag, twee uur. We zijn niemand, we bestaan. We bestaan echt? Ja. Tijd voor Britse Bentleys. Het is, het is gewoon een hartstikke merk, is... man. Driewielers van Morgan. <laughs> yeah. En het laatste autonieuws van Carlo Bransen. Groot, soms wat kleiner. Nee, dat meen je niet. De Tros Auto Show. Nog commentaar, Bas? Of zal ik gewoon doorgaan? Ga maar door, want hey, ik ben gaan niet gaan aan het door. verwerken. Zaterdagmiddag, twee uur op Radio 1. Hokivashi. Oh, het nieuws van alle kanten.